Ik denk altijd bij dit soort nummers, ach, oh, handjes! Ja, je kent uh, vast wel de Nederlandse uh, versie. Oh, oh, wat een soon. Maar deze is toch uh, minstens zo leuk. joh. De Will and En oh, what a kiss. Aan het begin van het tweede gedeelte van de show, de zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Stay tuned, want we hebben echt geweldige muziek. Ook dit uur. En nummers waarvan je denkt bij jezelf, hé, hey, dat is lang geleden. En ken ik dat? Zoals deze van Dico. Room with a view. Goeiemorgen! I've been cherishing through the perishing winter nights and days A funny little phrase that means Such a love to me that you've got to be with me heart and soul You and you And no one to worry us No one to hurry us Make love our senses Dingle too Ik wordt hier zo warm van binnen. Van deze muziek van John Anderson en hij maakt het samen met de Griekse componist Van I hear you now. 100 jaar geleden inmiddels. Maar nog steeds even vrij. En Dico, uit een tijd dat men uh, muziek uit de jaren 50 en zo aan het uh, namaken was. Lekker nummer, kan zo meezingen. A room with a view. Wie wil dat er niet? Straks over ongeveer een kwartier gaan we praten met, um, even kijken, Sven Steynman, Hij is persvoorlichter van Terrence de Som. Ja, je bent misschien Jeroen van Gent gewend op zondagmorgen, maar die is een dagje vrij. Dus we hebben iets anders voor in de plaats genomen. En dat is een heel interessant onderwerp. Want wat vraagt Terrence de Som? Nou, heel simpel. Beste politici, vergeet de kinderrechten niet. Ook niet in de nieuwe verkiezingsprogramma's. De rubberen laarzen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 Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij maar een, een, een paar lekkere, fijne, warme rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien, ik was een blij als een kind. Kaplaarzen, fijne rubberen kaplaarzen, met winterkapjes erbij. Kaplaars, kaplaars, rubberen laarsen van die branen, wel een beetje poekelen. Kaplaars, als ze maar waterdicht zijn. Kaplaars, kap kap kaplaars, maar dan van rubber, rubberen laarsen voor Madisie om genade te vissen. Maar dan wel waterdicht, trouw. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof? Maak, Kees, ik er een rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. Stientrek trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vette schat. Dit zijn rubberen laarzen.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 De lente's jongen, geef dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met haver, cappuccino door de pijp? En die jongen in dat stuippende koffie koffietentje zijn. Als je wil, zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dromen, en staat ze met die jongen. Ordinaire de tongen, en hij luistert op zolder. Steeds hetzelfde liedje op de radio En al die liedjes lijken op elkaar Steeds hetzelfde liedje op de radio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 Allerlei dezelfde liedjes wilde draaien op de radio hier bij GoFM. Hadden we natuurlijk. Dingetje. Wat is dat nou weer voor een gek nummer? Maar wel leuk. Kaplaarzen van heel, heel lang geleden. Uh, ja, dat ging toen zo. Hè. Die house-toestand. Uh, die is natuurlijk niet voorbij. Dat is nu hip-hop. En uh, ja, sneller is daar weer van losgekomen. Goed, is zo'n 10 minuten voor half 12. Uh, tijd voor prachtige muziek van. Oh, the de King of Rock'n'Roll. Hier is hij Elvis Presley.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 It's love. None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 Oh, yeah. Er is een generatie die uh, denkt bij dit nummer. Als ze hem horen op de radio. The boys with give them your guns. Hmm, centrale verwarming. Does it ring a bell with you? Nee, nou, dan ben je dus niet van die generatie. Het lekkere muziek, hè? Boys, just give up your guns. En daarvoor hoorde je Elvis Presley en It's Now or Never. In een ogenblik gaan we praten met Sven Stijnmannen. Had ik al aangekondigd. Komt eraan over een paar minuten al. Hij is persvoorlichter van Terre des Hommes. En dan gaat het hebben over, ja, kinderrechten. Die moeten zeker niet worden vergeten. Ook niet in de verkiezingscampagne. Je hoort het zo meteen. Naar Kim Wilde en View from a Bridge. Politici moeten de kinderrechten niet vergeten en waarom uh, Ter de Zom dat vindt, dat ga ik vragen aan Sven Steinman. Hij is uh, in de uitzending. Sven, welkom. Goedendag. Ja, we hebben de troonrede gehad. Uh, de politici gaan zich opmaken voor een nieuw jaar en jullie uh, hebben de politici opgeroepen om de kinderrechten niet te vergeten. Zou dat kunnen gebeuren dan? Nou ja, dat, dat, dat lijkt wel een beetje heen te gaan. Want als je uh, de troonrede goed geluisterd hebt, nou dan, dan komt uh, het woord kind of jongere nou, niet meer dan, dan een handvol uh, naar voren. En ook niet altijd in verband met kinderrechten eigenlijk. En uh, de koning die sloot wel heel erg mooi af. Hè? Hij zei, een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien is een sterk fundament voor de samenleving van morgen. Nou... Daar zijn we van harte mee eens, ja. uh, maar daar moeten ze ook wel echt werk van maken. En ja. daar roepen we eigenlijk die politie voor op, van doe dat ook, maak er werk van. En daar hebben wij vijf aanbevelingen voor. Er zijn verschillende vormen natuurlijk. Hè. En een van die aanbevelingen is uh, geef kinderen een stem. Hè, dus stel er zijn uh, belangrijke ontwikkelingen, belangrijke besluiten te maken, uh, neem kinderen ook mee in hun mening. Hè. Want uiteindelijk uh, gaan, gaan zulke besluiten vaak jaren naar wagens door en dan ja. zijn ze inmiddels volwassen. Um, en soms is het ook handig om toch ook te horen van wat, wat, wat, wat vinden zij ervan. Hè. Ja. Kijk maar naar al die klimaatprotesten en dergelijke. Ja, precies, ja. Er zijn heel veel jongeren die toch iets vinden en, ja. en ook feitelijk iets willen veranderen. Maar oh ja, die kinderen zitten niet in de Tweede Kamer en daar worden de besluiten genomen. Ja, precies. En dus uh, uh, en dat is op zich helemaal geen punt natuurlijk. Um, maar laat dan ook van tevoren in ieder geval je, je oor te luisteren leggen, ook bij die kids. Kan kinderraden of iets dergelijks uh, inrichten. Je hebt vele vormen die al bestaan mm -hmm. ook natuurlijk. Hè, je hebt uh, um, uh, sommige gemeenten hebben ook een jongere burgemeester bijvoorbeeld. Nou, dat, dat mag best wel wat meer gebeuren, dat soort uh, vormen. Um, uh, he, je kan ook, hè, dat is op punt twee, uh, om meer aandacht aan die kinderrechten te geven, kan je ook speciale mensen aanwijzen Kijk, we hebben natuurlijk al een kinderombudsman, wat fantastisch is en goed ja. werk doet, um, maar je kan ook bijvoorbeeld om een ambassadeur of een speciaal gezant in het leven roepen ja, ja. Um, uh, voor kinderen. Ja. En, en die ook dus die, die recht voor kinderen hoog op de agenda houdt en zet ook, hè. en misschien ook wel internationaal natuurlijk. ja, ja en, en de aanpak van kinderarbeid, dat komt in Nederland toch niet meer voor? Nou ja, wel de gevolgen ervan natuurlijk. Hè. Uh, gaan we naar een, een kledingwinkel, um, uh, helaas nog. En de kans bestaat dat daar wel kinderhanden uh, bij betrokken oh, zijn. Oh oké, okay, ja. Dat ja, of wij zijn zelf heel erg in de mica-mijnen. Dat is een, een, een mineraal wat, wat gebruikt wordt voor van alles en nog wat. Maar ook in die hele energietransitie. Dus het kan zomaar zijn dat, dat er een, een, een accu in je auto zit waar mica in zit. Wat ook waar een kinderhand bij betrokken is geweest. Ja. Ja, en, en, en zo zijn er heel veel voorbeelden waar we echt met z'n allen toch naar moeten kijken, vinden wij. Maar als derde, zon willen jullie daarvoor waarschuwen. En uh, de, ja, want ik kan me voorstellen dat als je iets koopt in de winkel, een, een, een trui of wat dan ook, dat je niet meteen vraagt, is dat door kinderen gemaakt? Nee, maar misschien moeten we het wel eens gaan doen. Oh! Ja. Toch? Ja, ja. kijk, want, want, kijk dat, dat is ook een beetje bewustwording natuurlijk. Hè? Ja. Ja. En, en, en, en we weten dat heel veel kinderen dat wel belangrijk vinden. Want um, uh, ja, we, we gunnen toch ieder kind kind zijn eigenlijk. en mm -hmm. um, nou, he, dat, dat, Daar doen we in Nederland ontzettend ons best voor. Um, uh, uh, mag nog meer, he, dat is ook die deels van die oproep. Uh, maar waarom niet een, ja, ook, ook in de landen om ons heen en wat verder daar om ons heen. Ja. Uh, want uiteindelijk um, uh, verdient iedereen een mooie toekomst. Maar het is zo zonde dat, dat je, dat je um, uh, ook geld gebruikt wat, wat, wat uh, zo hard nodig is voor andere plekken. En, uh, uh, en, en we daarmee ook vergeten dat, dat, dat um, ja, die hele asielproblematiek deels ook natuurlijk ook ter plaatse opgelost kan worden, juist om daar de omstandigheden goed te krijgen. Je wil kinderen een centrale plek geven in het geheel. Heel graag, ja. Als ik dit even samenvat. Ja, vooral die laatste punt vijf is dat dan bij ons. Laat kinderen niet in de kou zitten. Ja. En, en dat is zo belangrijk. Bedoel je dat letterlijk of figuurlijk? Of allebei ja, misschien wel? Letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Je ja. Letterlijk in de zin van dat in Nederland steeds meer kinderen in, in, met armoedeproblematiek te maken krijgen. Hè? Dus mm -hmm. uh, dan heb je het ook over kunnen we wel of niet de verwarming uh, aanzetten straks als het kouder wordt. Um, uh, he, want dat is echt gaande gewoon. En, en, en, en, en figuurlijk zin natuurlijk. Dat er zo heel veel kinderen gewoon um, nou ja, ook een toekomst. Bijvoorbeeld om naar school te kunnen gaan. Als mensen daar uh, wat meer over willen weten, de, de website van jullie geeft daar antwoorden op. Zeker. Ja, er staat voor alles en nog wat op, maar zeker ook deze vijf uh, aanbevelingen. Uh, uitgebreider dan ik ze nu verteld heb. Ja. Terdesom.nl. Dan kom je daar terecht en dan kun je het allemaal zelf nog even nalezen. Politici moeten de kinderrechten niet vergeten. Sven Stijman, hij sprak er met ons over. Hij is persvoorlichter van terde zom. Dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We zeggen wel eens dat Engelbert Hubtink uh, tot een uh, versleten generatie behoort wat de muziek betreft. Maar laat ik eerlijk zijn, een paar jaar geleden zong hij toch nog braaf mee op het hoogste niveau het Eurovisie Songfestival. En uh, dat was toen eigenlijk niet zo heel slecht hè. Een prachtig nummer uit de jaren 60 Zo lang geleden al. Quando, quando, quando. Waar je trouwens heerlijk een quick, quick, slow op kunt doen. Zo'n eerste les van de dansschool, weet je nog. Ach ja, Sucquero hoorde je ervoor met Il Volo. Natuurlijk de lekkste muziek hier bij GoFM. Ja. Um, had ik je al verteld vandaag over onze geweldige website. Ik heb het er iedere week over en ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon goed. Gewoon kijken naar onze website. Daar vind je het dagelijkse nieuws uit de regio bij elkaar. En we hebben natuurlijk ook een geweldige agenda waarop staat wat er de komende tijd allemaal te doen is. En dat is hartstikke interessant. Echt waar. Want ja, misschien denk je bij jezelf, ach Vlaanderen, er is niet zoveel te beleven. Maar dat is niet waar hoor. We hebben bijvoorbeeld een uh, Factory Festival in de Leutfabriek. Dat is volgende week zaterdag al. En een een cashfest in de pit. En dat soort zaken dus. Wil je meer informatie over de activiteiten in de regio in Zeeuws vlaanderen Dan ga je naar onze website. Go-rtv.nl Go-rtv.nl Daar vind je werkelijk alle informatie. Gezellige muziek uit België natuurlijk van Solcester. Hier in de show altijd welkom en uh, ja genieten we ook wel een beetje van. Dat vind je niet? Jij ook, hoop ik. Solcester en She is Gone. En voor Matt Bianco in Half a Minute. Ja, nog zeven minuten, dus de show weer voorbij. Dus uh, ja wat betreft halve minuut. Hmm, we hebben nog wel wat moois hoor. En dan zit de zondag weer op. De zondagmorgen althans voor mij. En dan ga ik me weer uh, huiswaarts trekken, duwen, rijden en daarna ben ik in een weekje weer terug en zo. Altijd hetzelfde. Al 155 zondagen achter elkaar. Hey. Te amo y quiero no lo sé uh habena mi sunga ngishila na da oya mi I call an BUSO AMING AUKOLAN Je zou bijna denken dat iemand verkouden is in het lied Hashi. <laughs> ja, toch. Master KG en uh, Noam Sembo samen in Jeruzalema. Hier in de show bij GoFM. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Ik dank je weer voor je gezelschap deze zondag. Fijn dat je erbij was. Volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn. Heb ik weer een, uh, ja, een deuntje of dertig uh, bij me om je te verrassen en te verwennen. Ik wens je nog een hele mooie zondag. En ik hoop dat je bij ons blijft bij GoFM. Want we hebben gewoon de lekkerste muziek. En ja, de meest actuele informatie uit de regio. Dus, die toent. Tot besluit van de show. Een hele zwoele van Johnny Taylor. Luister mee naar Disco Lady. Mooie zondag.